Want uh, ja, het was natuurlijk vannacht uh, vrij laat geworden. Want Hoe laat is het alles, geworden uh, voor jullie? Wij waren om uh, kwart over drie thuis. Ja, en ik hoorde ook cijfers van half vijf, vijf uur. Dat, dat klopt. Nog, uh... Uh, Ed en te bereiken, die waren nog iets later. Want ja. die hebben nog even de puntjes op de i gezet. Omdat ja, natuurlijk op zondagochtend om tien uur uh, begint uh, de kerkdienst. Ja, dus dus alles dan moet de kerk de er tip tiptop uh, uitzien. En uh, het is heel uh, bizar om te zien dat uh, op het moment dat de koren daar staan te treden. Dan uh, heb je dus een... een uh, uh, ja,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 Hele leuke dansgroep met hm, uh, leuk. kokenoten en uh, van die rieten rokjes. Oh, dat dus voor de nou, mannen heer. helemaal leuk. Herman, <laughs> misschien wat voor jou? <laughs> ja, dus, ja, dat is een, tot een uur of tien, denk ik. Uh, en uh, de, ja, Dan gaan de beatspopzingers natuurlijk optreden. Uh, ook met hun nieuwe nummers en ook met de afsluiting uh, of het afsluitingnummer van uh, wat we dus in, uh, op de korendag hebben gedaan.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 plays upon her hair I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air I'm picking up good vibrations She's giving me excitations I'm picking up Excited, good, good. Good vibrations, good vibrations, good vibrations, good vibrations, good vibrations. vibrations close her eyes, she's somehow close enough. Softly smile, I know she must be kind. awesome world Happening with her. Gotta keep those love good vibrations. Vibrations oh. come on oh. It's a good, Vibrations come on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 Is natuurlijk niks anders dan wat jij aan, aan, aan uh, ja. Ik, ik, ik hoop dat de luisteraar weet wat uh, karma in in. in.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 Hoe je in het leven staat. Hoe je met die angst om kan gaan. Maar nee, maar ik ben niet bang voor spinnen hoor. Dat nee, is alleen nee, maar een vraagteken. Ik... Nee, ja, Gelukkig bijna... niet, ik ben voor bijna niks meer bang. Ja, ik oh, ben hij, meer. Gaat... <laughs> hij gaat. Gelukkig. Ook allerlei de allerlei vragen. Dus vandaar dat ik. Uh... We gaan ik even... heb nou, mijn angst ook overwonnen voor ratten en voor slangen. Dus wat dat betreft. Maar het was een vraag, denk ik, die dan iedereen ja. wel zo zou stellen. Nou, dat is op zich een goede vraag. Ja. We gaan even naar muziek. Uh, en na de muziek gaan we het hebben over uh, 2012.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 Then you gotta pray that it doesn't look away Or you'll never, never, never come back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 Look for the conductor and there will be a stain on his tunic. A paper underneath the arm. Then you gotta pray that it doesn't look away. I'll never, never, never come back. Beste mensen, welkom bij Inspiratie Radio. Dit was Al Stewart met Night Train to Moon Munich. En uh, nou, we gaan nu uh, verder uh, met uh, Herman van Tuil.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 en aan je, aan je fysieke zijn aan, wacht even, wat kan ik nu in dit moment doen? Wat is er nu echt aan de hand voor mij nu? Oké, okay, nou we gaan even samenvatten, want we gaan zo naar, naar de naar muziek um, In voor, voorgaande beschavingen zoals Atlantis waren mensen nog veel meer in een hoger trillingsgetal, hè? dus ja, een, hoger ja, een hogere frequentie ja. maar niet zo in de ja. materie zoals wij La ze zijn langzaam wat afgedaald, de mensen